4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Zometeen veel meer over de brandweerlieden die zich zorgen maken over onze veiligheid. Nu het NOS Journaal, Mark Visser. Bij een zware explosie in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut... zijn volgens ooggetuigen zeker twee doden gevallen. Libanese media zeggen dat een autobom is ontploft. Zuid-Beirut is een bolwerk van Hezbollah...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 83 jongeren komen vandaag vrij. Gisteren mochten al 9 verdachten naar huis. De Brabantse politie pakte de 100 mensen in de nacht van maandag op dinsdag op... nadat ze zich tegen de politie hadden gekeerd bij een autobrand. Onder hen waren ook onschuldige mensen, zegt het Openbaar Ministerie. Men kon geen onderscheid maken. Er was in ieder geval voldoende verdenking om iedereen aan te houden. Dat neemt niet weg dat je in de loop van het onderzoek wel tot de conclusie gaat komen. Dat kan bijna niet anders dan de gedeelte van die mensen geen betrokkenheid buiten uh, heeft gehad. Het is in veen traditie dat de jongeren rond oud jaar autovrakken in brand steken. De politie in Praag onderzoekt de dood van de Palestijnse ambassadeur, maar gaat vooralsnog uit van een ongeluk. De diplomaat raakte gisteren zwaar gewond toen hij een kluis opende in zijn appartement. Korte tijd later overleed hij aan zijn verwondingen. Een woordvoerder van de Palestijnse ambassade zei tegen een radiostation dat de kluis vrijwel dagelijks wordt gebruikt voor betalingen.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 Ja, in volle gang, ook uh, door het team Forensische Opsporing en ons rechercheteam. En uh, ook de Duitse politie werkt aan dit onderzoek mee. We weten niet wat er gebeurd is, dus uh, we hopen de, uh, ja, heel snel duidelijkheid te krijgen wat er, uh, wat er gebeurd is en wie het slachtoffer is. Het NK Marathonschaatsen in Dronten gaat zondag gewoon door. Dat heeft de Schaatsbond besloten na overleg met de familie van Sjoerd Huisman. De Nederlands kampioen op Natuurreis in 2009, overleed deze week aan een hartstilstand. De wedstrijden beginnen met een minuut stilte en er worden een paar korte toespraken gehouden. Ook begint de wedstrijd met een ereronde door Huismans ploegenoten. De familie van Huisman en de schaatsbond zijn ervan overtuigd dat het de wens van Huisman zelf zou zijn geweest om zijn vrienden en collega's op het ijs te laten strijden. Dan het weer, vooral in het noordoosten en zuiden vallen enkele buien.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 met Suzanne Bosman en Jan Mom. Brandweerlieden maken zich grote zorgen over onze veiligheid. Blijkt uit een peiling van ons opiniepanel van Eén Vandaag. Straks een reactie van emeritus hoogleraar veiligheid Ben Ahlen. Maar even terug naar de cijfers... zoals we die om twee uur in onze uitzending al hebben gepresenteerd. Ja, want zeven op de tien brandweermensen denken... dat de reorganisatie van de brandweer op de lange termijn... slecht is voor de kwaliteit van het brandweerwerk. Dat is gebleken uit een peiling van ons Eén Vandaag opiniepanel. Onder een groot aantal beroepsbrandweermensen en ook vrijwilligers... Maar liefst acht op de tien brandweerlieden zegt dat door de regionalisering... de veiligheid die de brandweer biedt aan burgers, aan ons dus, is afgenomen. We begonnen vandaag de uitzending met de uitslagen... en hoorden dat brandweerlieden onder andere dit vertellen. Nou, bij een melding wordt door iemand op kantoor beoordeeld hoe erg het is. En dat is moeilijk, want uh, degene die belt voor een brand die is helemaal in paniek. En ik ben wel eens met, uh, met vier man naar een brand gestuurd... en toen bleek er uiteindelijk dat we daar zeker zes man voor nodig hadden... Maar ben ik niet gaan wachten totdat de anderen waren. Want ik moest naar binnen en dat heb ik dus ook gedaan. En er was ook een vrouw die hartstikke bang was dat haar man weer zou verbranden. Dus dan doe je dat toch. Maar later ben ik daar natuurlijk wel weer voor op aangekeken. Want dat was dus niet de bedoeling. Kijk, ik wil mijn collega's die vrijwillig zijn niet afvallen. Echt niet. Maar er is natuurlijk een verschil. Beroeps maken veel meer branden mee. En dus ze, hebben ze veel meer ervaring. Ik was bij een brand waar de vrijwillige brandweer ook was uitgerukt. Ze waren net wat eerder. Toen we aankwamen zeiden ze, we doen het niet. Het nee, er is veel te veel rook, Het is te heet. Gewoon te link. We gingen even kijken en voor ons was het prima te doen. Kijk, dat huis was anders wel afgebrand. Onze pakken zijn aan vervanging toe. Vroeger kocht de post zelf dan gewoon nieuwe. Maar nu krijgen we ze niet, omdat de rest van de regio nog niet aan pakken toe is. En een zogenaamd centraal moet worden ingekocht. Oude pakken, dat is gewoon veel minder veilig voor ons. We worden nu over de hele regio verspreid in plaats van alleen maar in je eigen buurt te werken. Laatst zat ik op een wagen in Scheveningen, waarbij niemand uit Scheveningen zelf kwam. Niemand kende de weg. Je hebt wel een GPS-systeem, maar dat is toch anders? In Rijswijk ken ik alle straten. Als daar een melding komt, weet ik bijna altijd om welk gebouw het gaat... en of er bijvoorbeeld grote koelcellen of opslagruimte zijn waar gevaarlijk spul kan liggen. Reacties van brandweermensen zoals die bij ons binnenkwam bij het EenVandaag Opiniepanel. We gaan er in de studio over doorpraten met Agnes Wolbert van de Partij van de Arbeid... en met Nina Kooijman van de Socialistische Partij. Allebei welkom. Ja, mevrouw uh, Wolbert, om met u te beginnen. Brandweermensen uh, die dus op basis van hun ervaring op de werkvloer zeggen... dat de veiligheid voor de burgers is afgenomen. Wat denkt u als u dat hoort? Nou ja, dan, als dat zoveel mensen zijn, dan vind ik dat wel, daar gaat een fors signaal van uit. Kijk, de brandweer, ja, brandweerzorg is natuurlijk een van de belangrijkste veiligheidsdiensten die we hebben in Nederland. En als daar driekwart van deze mensen zich zorgen maakt, dan vind ik dat een fors signaal. Als u hoort, het is onveilig, is dat voor u dan nieuw ook? Nou, dat de mensen van de brandweer moeite hebben... met deze reorganisatie en met die region, dat opschalen... dus het regionaliseren van de brandweer, dat is niet nieuw. Maar daar hoor je verschillende geluiden over. Maar ik zou, het is zeker wel bekend dat mensen zich zorgen maken... over de effecten van regionalisering van de brandweer. Dat wist u, maar wat vindt u dat hiermee moet gebeuren met dit signaal? Nou, ik vind dat als driekwart van je medewerkers zegt... Zich zorgen te maken. Dat je daar goed naar moet luisteren. Ook al zit je. En voor mij is het een signaal dat als je reorganiseert. per januari hè, is de hele brand weer geregionaliseerd. Ja, dat je eigenlijk kan zeggen. die, die, die, die regionalisatie is nog niet af. Hè. Daar moet nog een hoop gebeuren. Er moet veel gekeken worden naar wat mensen er zelf van vinden. En het signaal dat men zich zorgen maakt, dat zou ik, als ik korpsleiding was, heel serieus nemen. Ja, mevrouw Koijman van de SP, wat, wat vindt u? Nou ja, de resultaten komen op zich niet heel erg onverwachts. In 2011 hebben we voorafgaand aan de reorganisatie, de plannen, de wet in de Kamer hebben we een grote enquête ook gedaan. Vergelijkbaar met dat, uh, wat jullie nu ook gedaan hebben. En die resultaten zijn eigenlijk exact gelijk. En toen wilde de minister Opstelt helaas nog niet uh, luisteren. We hebben ook gevraagd om te stoppen met de experimenten... die er toen ook al uh, gaande waren. Met en, minder mensen op een brandweerwagen bijvoorbeeld. Juist. Of uh, inderdaad om bijvoorbeeld de opkomsttijden... Um, wat langer uh, te maken of posten te sluiten. Maar dat u zegt ook, de, ook toen bleek al dat de veiligheid... in deze mate in het geding was? Ja, toen uh, heeft acht op de 10. Uh, uh, brandweerlieden in ons onderzoek, in ieder geval gezegd: uh, stop met die, experiment met die experimenten. Want we maken ons zorgen over de veiligheid van onze burgers. Um, dat heb ik toen ook minister opstelt uh, voorgelegd. Nou, dat jullie nu uh, weer met dezelfde resultaten komen, vind ik. Uh, maar ja, in het die gaat dus toch verder, hè? Want uh, acht op de tien uh, zegt bijvoorbeeld te weinig te horen van de, het management. Maar ja. drie kwart die zegt dat de veiligheid, want dat is het gevolg, zeggen ja. zij, van die experimenten. En dat blijkt, daarom werd u verbaasd, mevrouw, bijvoorbeeld. Nou, ik um, uh, Kijk, de Kamer heeft uh, uh, meteen toen zeg maar, die regionalisering... toen de veiligheidsregio's, zo moet ik het eigenlijk zeggen... de veiligheidsregio's werden geïntroduceerd. Hè, dus Nederland heeft nu 25 veiligheidsregio's. Dit is eigenlijk de laatste stap in die hele reorganisatie... Um, toen heeft de Kamer wel gevraagd aan de minister... om echt heel, uh, heel nauwgezet de vinger aan de pols te houden. Dat is ook gebeurd. Er is een, een onderzoek gedaan door de commissie Hoekstra. Dat is net bekend eigenlijk, dit na, vorig najaar. En uh, nou, dat zijn niet de eerste beste mensen die daar in die commissie zitten. En die zeggen... Uh, door de invoering van die veiligheidsregio's... is het er wel beter op geworden ja, in dat, Nederland. dat is op papier. En dat is ook wat je ja. de mensen hoorde zeggen in de enquête. Op papier klopt het allemaal wel. Ja. Dat zei ook meneer van de FNV, die ja. we eerder in de uitzending hadden. Maar de uitvoering en de mensen die het daadwerkelijk moeten doen... die geven een heel ander signaal Ja, maar deze, deze commissie Hoekstra, met alle respect... dat waren geen statistici. Dat waren echt mensen uit de beroepspraktijk... met een enorme staat van dienst. Die ja, maar spraken zich niet de over de gevolgen op de werkvloer. Ja, die de, maar zij kennen wel de brandweer... Van, van onder naar boven en van links naar rechts. Maar eh, nogmaals, ik vind dat als zo'n grote groep mensen... die het werk doen, als, als zo'n grote groep mensen zegt... Eh, zich zorgen te maken, dan is dat een signaal... waar je absoluut niet omheen kan... en waar je ook goed naar moet luisteren. En waar je, vind ik werkende weg. Als je een systeem verandert, uh, moet, je, moet je daarnaar daarna blijven luisteren ja, en, en werkende weg veranderingen doorvoeren. Dit ging ook uh, hè, de verhalen die we van de brandweerlieden hebben gehoord, ook over de, de praktijk van alle dag, ja. hè? over de, de, de huizen of of loods of fabrieken die in brand ja. staan. En bij Hoeksa ging het ook heel erg om de rampenbestrijding. Ja. Dus je zegt ja, die draaiboeken die kloppen wel. Ja. Ja. Dat is ook weer een ja, ander dat is weer verhaal van de brandweerman die ja. met, hè, met met drie collega's op een wagen zit en ergens voor een huis staat en denkt oh misschien zit er wel iemand binnen, maar wij kunnen er niet in. Nee kijk, ik, ik ben geen brandweerman. Hè? Dus ik vind dat je... En ik heb politici door de bank genomen. hebben geen verstand van branden, blussen en, en, uh, en brandweerzorg. Ik vind dat... Uh, uh, met name als het gaat over bezetting van die brandweer... Uh, van die auto's. Hè? Die uh, uh, spuiten, geloof ik dat ze heet. Of brandspuiten. Spuiten autos. -spuit. Ja. Ja. Die, die uh, kijk, daar gaat het altijd. De discussie is, daar kan je daar nou met vier mannen op zitten, of moeten er altijd zes op zitten. En ik vind dat je daar. Kijk, het is in Nederland niet verboden om er met zes mensen op te zitten. Dat is uh, wordt elke keer aan de aan de lokale uh, situatie en de, en op dat je moment Je mag zelf kiezen, gelaten. zegt u. Het hoeft niet verplicht nou, met hoeft, vier. Het is, niet, het is niet verplicht met vier. Okay. Dat wordt dat maar die, iets anders. Die risico risicoinschatting is elke keer opnieuw. Aan de brand. Ja, en maar ik goed, vind Maar goed, dan spelen er nog meer dingen. Ja, maar ik vind, dat maatwerk, ja? ik, als maar zin, ik vind dat maatwerk in dat verband wel heel erg van belang is. Die, die ruimte is er. En ik vind. Uh, de Partij van de Arbeid zegt ook steeds... Van, ja, het bordlekgebied kan je niet vergelijken waar ik woon... op de Drentse Hei, uh, dat is echt een verschil. Het verschilt per situatie, ja. duidelijk. Maar vindt ja. u dan ook dat die aanrijdtijd... want die moet nu vaak in principe acht minuten, is het geloof ik, zijn... dat die ook best langer mag zijn? Nee, ik vind uh, de Kamer, is daar, de Partij van de Arbeid is daar heel helder in... en volgens mij de minister ook... we gaan niet uh, marchanderen en schipperen met aanrijdtijden. Dat is een belangrijk eikpunt, ook voor de Kamer, hè, voor politici... Uh, nogmaals, die hebben geen verstand van brandblussen. maar Die, die weten moet kunnen acht wel... minuten blijven. Nou, ik vind niet dat je daarmee moet schuiven. Wat wel op dit moment zo is... is dat er uh, lokaal uitzonderingen gemaakt mogen worden. Niet zomaar, die moet je beargumenteren... als je een uitzondering maakt. Moet je, Nina ook, even van de moet je een apart plan daarvoor Eens, hebben? Eens of niet? Nou ja, wat je ziet is... Want wat Agnes Wolbe terecht zegt is dat er uitzonderingen gemaakt uh, mogen worden. Maar we zien wel steeds meer dat die uitzondering ongeveer de regel uh, uh, wordt. En dat er heel veel meer brandweerposten nu gesloten worden. Zonder dat er eigenlijk goed ook, uh, overleg is met de werkvloer. Dat er veel meer geëxperimenteerd wordt met bijvoorbeeld vier mensen op één wagen. Of twee mensen op één wagen uh, soms. Uh, wat de veiligheid niet ten goede komt. En waar bijvoorbeeld nou, de vakbond zei het eigenlijk vanmiddag ook al. Die zegt van ja, we hebben bijvoorbeeld een ondernemingsraad. Maar we worden niet geraadpleegd. Mensen op de werkvloer die daadwerkelijk ook verstand hebben van... Uh, hoe kunnen we inderdaad een veilige brandblussen... hoe kunnen we de veiligheid van onze wijk uh, vergroten. Uh, die worden eigenlijk niet gehoord bij, het, bij de, nou, het plannen maken in deze... de veiligheidsregio luistert niet voldoende naar de mensen op de werkvloer. Wat moet er dan nu gebeuren, vindt u? Ja, Ik zou heel graag uh, willen zien dat de minister stopt... met het lukraak experimenten toestaan door de veiligheidsregio's. om maar bijvoorbeeld een bepaald gebied aan te wijzen... van gewoon jullie gaan kijken... Naar hoe we het effectiever kunnen maken, want brandweermensen zeggen zelf ook: Ja, ik snap dat we niet met zes mensen naar een, uh, een prullenbakbrandje moeten, ja. maar laten we dat dan wel goed doen in overleg met brandweermensen zelf, en dat gebeurt nu onvoldoende. Ja, maar en maar ik zeg: We gaan luisteren, want dit is zo'n ja, sterk signaal. Ik, te ik vind het signaal sterk genoeg om, uh, dat er naar geluisterd wordt. Omgekeerd is het ook zo dat ik kijk: van, uh, Kijk nou eens naar de experimenten die wel geslaagd zijn, hè? Want daar kan je veel van leren. Rotterdam, stad Rotterdam, uh, niet de eerste, de beste als het gaat om. Uh, uh, veiligheid en onveiligheid um, met veel industrie heeft al in 2012 een heel uitgebreid experiment gelopen met uh, minder personeel op, uh, op die uh, auto's en, die, en, en, daar, en dat is algemeen dat is heel positief geëvalueerd. Dus daar zal zou ik zeggen, leer dan ook van die situaties. Drenthe kan dan, wat mij betreft, die hoeft echt niet een eigen experiment. Die kan leren van, uh, van wat er elders in het land al gedaan is. Oké. Okay. Nee, maar als het goed gaat, is het ook geen nieuws. Daar zijn we nee. allemaal tevreden dat ja. de brand is geblust. Het gaat nu even om waar gaat het ja. fout. En nu zegt, nou ja, daar moeten we naar luisteren. Ik dat... zou niet willen zeggen dat in alle veiligheidsregio's... niet naar de ondernemingsraad wordt geluisterd. Maar daar waar niet geluisterd wordt, dan denk ik, ja, dat moet beter. Helder. Agnes Wolbert van de Partij van de Arbeid. Ine Kooijman, ook van de Socialistische partij. Allebei dank voor jullie reactie op dit onderzoek. Zodra zo we door met Emeritus Hoogleraar Veiligheid, Ben Alen. Ik en I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be.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 Yeah Maas Billaaf Madness was dat. En dan nu alweer iets nieuws. Radio 1 vandaag op zichzelf is natuurlijk al nieuw. Maar in Radio 1 vandaag ook nieuw een rubriek van Lammert de Bruin. Lammert, jij gaat van maandag tot en met donderdag dagelijks ons op de hoogte houden. van het laatste social media nieuws. Is dat het? Ja, ja dat klopt. Dat ga ik proberen, ja. En wat heb, wat heb je vandaag voor ons? Nou, vandaag werd er enorm veel getwitterd over Ariel Sharon. de oud-premier van Israël die um, al acht jaar in coma ligt. En um, zijn gezondheid gaat hard achteruit. Vitale organen zouden zijn uitgevallen. En iedereen die twittert dat, dat nieuws massaal. Voor veel mensen is het ook een herinnering aan het feit dat hij nog leeft. Want ja, was hij er nog eigenlijk? Precies, ja. ja. Heel veel mensen waren dat eigenlijk al vergeten. En um, ook de militaire brigade Al-Qassam van de Hamas die twittert erover. En ze doen dat op een iets andere manier. Want zij posten heel bloederige foto's van uh, kinderlijken uit 1982. En zij houden Ariel Sharon daarvoor verantwoordelijk. Ja, hij is natuurlijk ook ook de man van de nederzettingen natuurlijk al geweest. Ja, en er was minister van Defensie toen in de jaren tachtig, toen dat bloedbad was in die twee vluchtelingenkampen. Ja. Dus um, ja, er wordt, uh, er wordt veel uh, over getwitterd. Maar nou, toch ook op zich wel opmerkelijk dat het nu weer zo'n uh, toename, ik bedoel, je zei terecht, het is, hij ligt al acht jaar uh, inkomen, maar blijkbaar Klopt. naar aanleiding van de berichten dat het nu echt ernstig is. Ja, mensen verwachten eigenlijk dat hij uh, deze week misschien nog komt te overlijden, omdat het heel erg slecht gaat. Nou, verder was er een uh, online jacht, of die is eigenlijk nog steeds gaande... Op de daders van uh, het vuurwerkslachtoffer Cataluna. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Er fris het geheugen nog even op. Uh, ja, nou, er was een kat in Amersfoort. en die is naar de dierenarts gebracht. Ja. omdat zijn hele achterkant open lag. Um, dierenbeulen hadden daar vuurwerk in gestoken. Hij moest afgemaakt En worden, hij moest afgemaakt uh, ja. worden, helaas. En er is nu een Facebook-pagina geopend. om de dader te zoeken. En inmiddels hebben ze al meer dan 13.000 likes. Dus dat gaat heel erg snel. Oeps. Er komen per uur 1000 likes bij. En ze hebben als banner een foto van van pistolenpaaltje met een kat op zijn arm. En de teksten op die Facebook-pagina zijn ook niet heel erg vredelievend. Dus uh, pistolenpaaltje, ook daarin ja. help ons even. Nou, nou ja, natuurlijk. Ja, Vermaardierenliefhebber. dierenliefhebber, ja, vermaar is crimineel. Ja, maar maar, ja. maar dus. kan leiden tot nare toestanden hoor. Dit soort ja, ze hebben, ze hebben nu inderdaad al opgeroepen dat ze niet uh, mensen willen berichten. en niet als zelfrecht willen doen. maar dat ze vooral bij de politie moeten melden. Ja, en niet maar met verkeerde zo... foto's de verkeerde mensen en zo. Nee, nee, precies. Daar moet je niet aan denken, want dat kan heel erg misgaan. Dat heeft het verleden wel bewezen. Ja, en um, verder is de hele dag de zanger James Blunt al trending op Twitter. Oh, want? Ja, nou niet vanwege zijn muziek, wat je misschien zou denken. Maar vanwege zijn hilarische tweets. Hij is door de website The Poke uitgeroepen tot Twitterkoning van 2013. Heb je een voorbeeld? Ja, hij, uh, hij retweet mensen die heel veel kritiek op hem hebben. En dat retweet hij dan met een grap. Dus iemand twitterde, oh god, James Blunt heeft een nieuwe cd uit. Is er iets ergers dan dat? En dan retweet hij dat met, ja, hij kan je gaan tweeten. Dus dat is heel grappig. Nou, andere voorbeelden. Dat hebben we ook op onze site staan. Op www.evandag.nl En dan horen we, dat we misschien ook morgen van je. Want, ja, uh, je, dan ben ook, ik weer terug. Oh nee, morgen niet. Dan is het vrijdag. Oh nee, ik Morgen is me. vrijdag. Ja, nee, <laughs> moet nog even weer Het is zo raar. Maandag ben even. je ja. weer. Maandag op je dankjewel. Goed, we gaan verder met het verhaal van de brandweer... waar we al de hele middag mee bezig zijn. Um, drie kwart. u hoorde het uh, natuurlijk al uitgebreid... van de brandweermensen, gaf in onze vandaag peiling aan... dat ze vinden dat door de regionalisering van de brandweer... de veiligheid die de brandweer aan de burgers biedt, is afgenomen. Um, uh, we hoorden net de discussie uh, met uh, Agnes Wolbert... van de Partij van de Arbeid en Nina Kooijman van de SP. We praten erover verder met uh, Emeritus Hoogleraar Veiligheid Ben Ale. Goedemiddag, meneer Ale. We hebben wel een telefoon. Ja, brandweermensen hebben dus het idee dat die nieuwe veiligheid veiligheidsregio's, hè, dat dat zo'n beetje de grote boosdoener is, dat die onze veiligheid doen afnemen. Geeft u ze gelijk? Nou, Het vervelende is, het, het is niet zozeer de regionalisering als wel dat er een, be een bezuiniging van 150 miljoen op de brandweer onder die regionalisering is geschoven. En die, uh, die bezuiniging, die is het gevolg van een advies van uh, de commissie Bans en uh, maar wat zegt u eigenlijk dat het misschien niet zozeer de reorganisatie is waardoor de veiligheid in het geding komt, maar door de bezuinigingen? Ja, de 150 miljoen moeten eraf, dan moeten 250 brandweerauto's weg en het, uh, het aantal mensen op de wagen moet ook minder. Uh, doordat die 250 uh, brandweerwagens weggaan, nou de reken maar twee per post, gaat het dus 125 post dicht... En uh, er wordt dus nog wat meer op dat personeel bezuinigd. Dus het aantal mensen op de wagen moet worden verminderd... om die bezuinigingen te halen. Maar zoals het wel vaker gaat met bezuinigingen... daar wordt dan eigenlijk van de overheidswegen opgeplakt... van nee, we gaan het allemaal veel efficiënter en doeltreffender maken. Dus nou ja, dat het kan je allemaal minder en minder. Ja, en wat, wat ze dan doen, is een aantal dingen niet meer doen. En wat ze dus dan... Uh, uh, dat heet de nieuwe uh, uh, brandweerdoctrine, heet dat. Dus ze gaan geen mensen meer uit huizen halen... Uh, zeker die uit branden. En uh, ze gaan ook niet meer wat dan een binnenaanval heet. Dat doen ze niet meer. Dus wat is een, klein een binnenaanval? Brand... Nou, als je een klein brandje in een gebouw hebt... ...of in een woonhuis, dan komt de brand weer naar binnen... ...en die maakt in het gebouw het, uh, het brandje uit... ...zodat het niet groter wordt... ...en misschien nog een deel van het pand blijft staan. Dat doen ze niet meer. Dus het pand waarin de brand uitbreekt, brandt af... En uh, uh, alleen de naburige percelen se worden natgehouden zoals het uh, 50 jaar geleden was. Nou, ik kan me voorstellen dat brandweerlieden dat uh, zeer tegen het hart... Uh, ja, uh, ja. ja de, dus dat, is, dat daar komen de klachten van. Nog afgezien van het feit dat, dat natuurlijk het natuurlijk ook voor die brandweerlieden gevaarlijker is... als ze uh, met, uh, met minder mensen... Maar ja, dat doen ze dan niet meer. Kijk, als je met minder mensen toch zo'n binnenaanval zou doen... dan wordt het veel gevaarlijker. Maar u zegt er worden ook nog steeds... want dat hoorden wij eerder van Bert de Haas van de FNV... er worden nog steeds mensen gered ook door de brandweer... Ja. En dat, maar die worden en dat niet meer gered. Precies. nee, Dus, uh, dus ik begrijp uit uw, uw eerdere uitzending dat het om 500 man per jaar gaat. Dus wie van die 500 niet zelf het gebouw kan verlaten. En dat kan zijn omdat je ziek bent of oud. Maar het kan ook zijn omdat u gisteren uw been heeft gebroken bij het skiën. Dan kunt u het pand ook niet verlaten. Dan heeft u het gehad. Maar er zijn ook uh, geluiden die zeggen, ja, uh, als het gaat om, om, om geld en om efficiëntie, uh, um, dingen als mensen nog uit gebouwen halen, dat gebeurt eigenlijk zo weinig. Dus misschien moet dat niet meer het eerste zijn wat de brandweer wil. Maar, maar ja, ook als het gaat om dan, de aanrijdtijden. Maar dan, dan, dan moet je dus niet zeggen, als je bezuinigt, het blijft even veilig. Dan moet je zeggen, we hebben het geld er niet meer voor over. En wie dus niet. Uh, uh, uh, wat de burger moet doen is één zorgen dat er geen brand komt. En twee, maken dat hij wegkomt als er wel brand is. En wie niet kan maken dat die wegkomt, die is dood. U onderschrijft wat dat betreft, uh, uh, met duidelijke woorden, de zorgen die er ook bij de brand in mensen zelf uh, leven. Wat vindt u dat er nu dan zou moeten gebeuren? Nou ja, die bezuinigingen, daar kun je over twisten. Kijk, toch, bezuinigen, dat moet misschien wel. Maar als dan uh, uh, partijen er partijen zijn die zeggen dat ze het eerlijke verhaal moeten vertellen... vertel het dan bij dat dat dus... Uh, aan een paar honderd mensen per jaar het leven kan kosten. Want Wordt dat er is wel geval. goed bezuinigd? Want uh, we hoorden ook zeggen... mensen die zeggen van nou, zeg maar, de koude brandweer... die blijft uh, zitten, daar gaat ja. niemand weg. En ja. van de, de warme brandweer... dus de, daadwerkelijk mensen die moeten blussen... op de, de wagens zitten, daar gaat veel weg. Nou dat, dat, dat is vaak bij organisaties... niet alleen bij de brandweer... maar bij, groot, bij heel veel uh, reorganisaties... En, en bezuinigingen bij bedrijven, de, de top komt het laatst naar de beurt. Dus bezuinigen niet, dus, dus ja, in dit geval zit de top op kantoor. Dus op de kantoren wordt voorlopig even niet bezuinigd. En dat kan ook bijna niet, als je ziet, dat uh, het maakt het niet zoveel uit, als je ziet waar de kosten uh, van de brand weer heen gaan, dat is het grootste gedeelte van de kosten zit, in de operationele dienst gelukkig nog steeds. Maar ja, dat is dan ook wel de port waarop je het, het, het meest kunt zuinigen. En, als je dus, en je kunt het zo zien. Het jaarbudget van de bandwereld is op dit moment ongeveer een miljard. Dan gaat 150 miljoen af, dus 15 procent. En dat komt ongeveer overeen met de vermindering van het aantal brandweerauto's. is dus ook 15 procent. Maar hebben wij een dure brandweer in Nederland? Nee, we hebben niet een dure brandweer. Maar duur is altijd de vraag wat je ervoor over hebt. In vergelijking met andere landen? Nee, wij zijn niet duur. Uh, en het is bovendien heel moeilijk te vergelijken, omdat de brandweer niet in alle andere landen hetzelfde doet. Uh, wij hebben niet een dure brandweer. De vraag is of we, de of we het geld over hebben voor de huidige brandweer. En als je daar het geld niet voor over hebt, ja, dan, ja, dan, dan, dan, houdt, dan krijg je minder brandweer. Wat vindt u eigenlijk dat er moet gebeuren? Want u stel, u, ja, ik hoor ook een beetje in uw toon van. nou ja, als dit is waar, uh, waarvoor gekozen wordt, dan is dit waarvoor gekozen wordt. En zo so be it. Uh, vindt u dat er überhaupt niets moet, had moeten gebeuren? In ieder geval hadden we de discussie wel een beetje explicieter kunnen voeren. Kijk, wat nu gebeurt is dat de bezuiniging, uh, als het ware stilletjes, wordt meegenomen... met iets wat op zichzelf niet zo slecht is, namelijk om die brandweer regionaal te organiseren. Dat is niet zo slecht. Zeker niet als bij grotere incidenten, maar we hebben er weer een paar gehad, Moedijk en zo... is het handiger om een bovenplaatselijke commandovoering te kunnen doen. Dat is helemaal niet zo slecht. Alleen, dat staat los van, ik zeg maar, die verbetering... ...die er ook is, staat natuurlijk los van het feit dat je misschien 150 miljoen wil bezuinigen of niet. Die keuze, dat is een tweede onderwerp. Wat ze nu doen, dat is dat ze in één wetsontwerp die twee dingen regelen... ...waardoor je als het bij het, bij het groeien van de regionalisering het slechte van de, van de bezuiniging cadeau krijgt. En aan uh, marge uh, benadrukt, wordt nog eens benadrukt dat iedere gemeente zijn eigen opkomsttijd kan definiëren... Waarbij in feite die verplichte opkomsttijd van acht of zeven minuten wordt losgelaten. En het dus voor, die voor de gemeentes ook nog makkelijker wordt om een post op te heffen. Meneer Alu, u zit nu uh, in Frankrijk. Daar bellen we u uh, eventjes ja. uh, in, in deze tijd van uh, kerstvakantie, zullen we maar zeggen. Ja. Um, bent u zorgelijk over uh, hoe het in Nederland is? Nou ja, bedoel, het wordt minder. Dat is jammer. Uh, maar ja, als we geen geld meer hebben, dan, uh, ja, dan moet het misschien maar... Maar dan, dan nog... Uh, je goed? moet je er ook rekening mee to houden. Dat wat je nu aan de vrijwilligers vooral... Nou ja, die vrijwilligers zijn niet helemaal vrijwilligers. Dat gaan we niet meer redden, meneer Alen. Ik, ik, oh, ik, ik wil u danken. Dat geeft niks. Niet uw schuld. Maar vanavond, vandaag op tv... één vandaag veel meer aandacht... voor de reorganisatie en de gevolgen voor de veiligheid met de brandweer. En wij zitten morgen in Amsterdam... in de kroon met Ronald Plasterk onder andere. Oké. Okay. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Mark Visser.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 Politie vond na de aanhouding van 100 verdachte bivakmutsen... heel zwaar vuurwerk en pepperspray. En dat versterkt het vermoeden dat de confrontatie was gepland. Vandaag zijn 92 mensen vrijgelaten. Ze blijven wel allemaal verdachten. En bij een zware explosie in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut... zijn volgens ooggetuigen zeker twee doden gevallen. De Libanese media zeggen dat een autobom is ontploft... Zuid-Beirut is een bolwerk van Hezbollah. De Libanese hoofdstad is de laatste tijd... vaker getroffen door terreuraanslagen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Straks Lara Rens met Radio 1 Journaal. Nu Marco Verhoef met het weer. Ja, Er, er valt nog een enkele bui, maar het wordt droog. Het klaart op en de temperatuur gaat vanavond snel onderuit. Minimumtemperatuur ligt rond een graad of vijf. In de loop van de nacht raakt het weer bewolkt... en van het westen uit gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend trekt die regen langs weg. Dan schijnt daarna de zon eventjes. Maar later volgen felle buien. Vooral in het westen van het land en daarbij is kans op windstoten en misschien ook wel onweer. Verder gaat de wind sowieso flink aantrekken. gaat hard waaien langs de kust met windkracht 7 uit het zuidwesten. En in het binnenland waait het matig tot vrij krachtig. Later op de dag langzaam wat afnemend. Zaterdag een dag met vrij veel bewolking. In de loop van de dag wat regen. Zondag is het overwegend droog. En de middagtemperatuur in het weekende ligt rond de 9 graden. De nieuwe theatershow van Tania Kroos en het Nederlands Symfonieorkest.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 Bij de winning van aardgas spelen vooral nationale belangen een rol. Zo lijkt het. En de provincie dan, minister Kamp? Het is heel goed dat wij kijken naar de mensen in Groningen. Ja, ja. Nou, die Groningers willen meer. Die Groningers zijn het zat in hun huis zitten scheuren. En velen zijn op zoek naar werk dat er niet is. Het LOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Goedemiddag, daarom voeren ze in Groningen actie. Op het provinciehuis is de nieuwjaarsreceptie. Boze inwoners van de provincie grijpen deze gelegenheid aan... om van zich te laten horen. Verslaggever Roel Pauw is in de stad Groningen bij dat provinciehuis. Roel, wat zie jij om je heen? Ik zie zo'n 150, 200 boze Groningers die zwaaien met uh, hun vlag... En die uh, trommelen en die zeggen, dat is uh, de mooiste quote die ik tot nu toe heb gehoord... de koele Groninger wordt wakker. Want ze zijn behoorlijk ontstemd over het feit dat er hier heel veel aardgas onder de bodem... onder hun voeten vandaan wordt getrokken. Waar de staat heel veel geld mee verdient. En ze vinden dat zij wel iets meer zouden mogen terugzien van al dat kapitaal. En dat is niet het geval. Ondertussen verzakken hun huizen, komen de scheuren in de plafonds... Uh, moeten ze bang zijn voor nog zwaardere aardbevingen. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat ze daar een beetje ontstemd over zijn. En wat er bijvoorbeeld ook wordt getwitterd... Kamp, minister Kamp, laat Groningen verrekken. Dus dat zijn uh, weinig parlementaire woorden die worden gebruikt om uh, uiting te geven aan uh, het sentiment van dit moment. Op een dag dat de Nederlandse aardolie maatschappij bekend maakte dat er het afgelopen jaar weer meer gas uit de grond is gehaald. Dus ja, je kunt je voorstellen dat uh, dat, dat nog eventjes uh, de, de zaken op scherp heeft gesteld. Roel vanuit Groningen bij het provinciehuis. Commissaris van de Koning in Groningen is Max van den Berg. Meneer van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. U staat op het punt uw nieuwjaarstoespraak te houden. Bent u voor het komend jaar net zo ongerust als wat wij net hoorden van Roel de inwoners? Ja, het gevoel bij de inwoners is een nuchter en reëel gevoel. Ze maken op grote schaal meer dan 170.000 panden mee... dat er scheuren in hun fundamenten komen, euh, balken verzakken... Euh, scheuren in huizen. Mensen hebben het gevoel dat het nog veel zwaarder kan worden. Dat is ook wat het staatstoezicht op de mijnen gezegd heeft, die aardbevingen. En Men is met een onzeker gevoel en heeft tegelijkertijd het idee... er wordt hier ontzettend veel gewonnen aan aardgas. We hebben heel veel aan Nederland bijgedragen. En er komt niet een echt uh, goed antwoord en de voorstellen die er liggen... op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en werk... die zijn helder en concreet. Maar er komt tot op dit moment geen duidelijk antwoord... van de Nederlandse regering. En dat zal echt nodig zijn, dat zal ook snel nodig zijn... want anders dan loopt het vertrouwen weg. Je voelt dat de stemming bitterder wordt. Aldel heeft natuurlijk nog een enorme klap gegeven... vlak voor de jaarwisseling met een smelterij... 700 mensen die daardoor hun werk zien verloren gaan... Ja, dat zet bij elkaar een stemming. Iemand zei het hier, ja, ik ben nu en mijn baan kwijt... en ik kan mijn huis niet weg, want daar zit een scheur in... ik kan het geen eens verkopen. Dat dubbele gevoel. En ik denk nu dat ook de rest van Nederland moet beseffen... hier is iets aan de hand in Noordoost-Groningen... wat een antwoord nodig heeft van heel Nederland en wat niet eventjes opzij geschoven kan worden als een soort perifere kwestie. Ja, en dan horen we minister Kamp zeggen... Euh, natuurlijk moeten we oog hebben voor de belangen in Groningen, in de provincie... voor de mensen daar, maar ja, er is ook een nationaal belang. We moeten gas blijven winnen, want mensen moeten kunnen koken... en de verwarming aan kunnen zetten. Wat denkt u dan? Ja, dat nationaal belang is er. En juist omdat het nationaal belang er is, en dat zal ook niemand hier ontkennen is het hard nodig dat er zaken gedaan worden met dit gebied. Want als dat niet gebeurt, dan raken we echt in de problemen. Dan komt ook die winning in de problemen. Je kunt niet zomaar doorgaan en denken dat dit iets is... wat je van bovenaf uit Den Haag kunt regelen in dit gebied... zonder dat je ook opnieuw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 De commissie Beijer heeft dat ook gezegd, hè, dat er uh, bijna een miljard nodig is... om het aardbevingsgebied Noordoost-Groningen veilig en aantrekkelijk te maken. Is dat bedrag voldoende wat u betreft? Ja, dat is natuurlijk op zichzelf een bescheiden bedrag... als je nagaat dat het gaat over de veiligheidsmaatregelen... Uh, over de leefbaarheid in het gebied en daarmee ook weer waarde toename... want die wordt natuurlijk nu ernstig onderuit gehaald en uh, werkperspectief... Um, 1% ongeveer van wat er nu nog te wachten staat... 150 miljard aan euro, wat men nog denkt dat er uitgehaald kan worden. Mm -hmm. 1% is ongeveer wat de Engelse regering in Engeland neerzet... als een bedrag wat ze redelijk vinden bij energiewinning... voor de betrokken regio, zou een aanzienlijk hoger bedrag zijn. Dus het bedrag wat gevraagd wordt, is uiterst redelijk en bescheiden. En ik vind nu dat daar geen koehandel mee bedreven moet worden... maar dat men royaal en op een verstandige manier, het is ook mee door de mensen zelf... in dit gebied bedacht, moet zeggen, oké, okay, dit is een basis... om opnieuw te beginnen, we slaan een hoofdstuk om... en we beginnen op een andere manier met dit gebied. En ik hoor ook uit uw woorden dat u vindt... dat minister Kamp snel over de brug moet komen. Ja, hij moet... Uh, vooral heel serieus het gesprek snel voeren met de betrokkenen. Dat kan niet ergens vanaf de Olympus in Den Haag uh, uh, naar beneden gedaald. Als mededeling komen hier, zo en zo gaan we het doen. Mm -hmm. Het zal ook echt serieus overleg moeten zijn. En het zal snel moeten zijn, want anders dan kom je in een situatie... waarin je niet zomaar door kunt gaan. De license to operate, om het maar eens in ander Engels te zeggen... Uh, die is echt gewoon in het geding in dit gebied voor de NAM... En daarmee ook voor de Nederlandse staat. Dit kan alleen zo verder gaan als men echt eerst een nieuw vertrouwensherstel tot stand brengt. Tot slot meneer Van den Berg, u heeft het over snel. Dit moet snel gebeuren. Aan welke termijn denkt u dan? Wanneer wilt u duidelijkheid van minister Kamp? Ik vind dat we de komende weken zaken moeten doen met elkaar. Duidelijk. Max Van den Berg, commissaris van de Koning in Groningen. Fijn dat u ons even te woord wilde staan en van Groningen door naar Arnhem. Nederland zal bij de komende winterspelen in het Russische Sochi vertegenwoordigd worden door de grootste equipe ooit. 40 atleten worden vanmiddag op Papendal officieel overgedragen aan de chef de mission. Bijzonder moment dus Matthijs van der Wiel is daarbij op Papendal. Matthijs, is dat team al officieel overgedragen met een prachtig uh -huh. applaus nu op de achtergrond? Ja. Nee, je, je, je komt op het goede moment. Ja, uh, dachten wel. <laughs> na, na, luisteren naar Papendal. Want je hoort ook al de mooie muziek, hè, de bassen. En dan een, gaat het uh, licht uit in de zaal. Komt er een mooie show, is het nu? Ja, nee, niet de sporters komen op het. Uh, podium, maar dansers met op de achtergrond beelden van een openingsceremonie van spelen, dat moet vier jaar geleden zijn. De sporters die zitten allemaal op de eerste rij in een uh, zwart-oranje trainingspakken die ze vandaag hebben gekregen in een grote oranje koffer. Het kledingpakket voor Sochi de, zijn al even op het podium geweest, niet veel aan het woord. En uh, nu uh, is het dus een uh, ja, een soort van modern balletvoorstelling op het podium. En dan zo dadelijk komt dan het officiële moment. Het applaus dat je het nog net meekreeg. Dat was voor de chef de mission, Maurits Hendricks. Die hier een soort peppe, talk speech heeft gehouden... om de sporters uh, ja, aan te moedigen. En hij was ook heel erg onder de indruk van de omvang van dit team. Wij zijn een team van zeven Paralympische sporters nu. 41 Olympische sporters... Dat is meer dan ooit in de geschiedenis van de Nederlandse wintersport. En dat, en dat weet u allemaal, terwijl we ongelooflijk streng selecteren. Dat zegt denk ik veel, in ieder geval over de laatste vier jaar. Het zegt hoe ongelooflijk hard jullie gewerkt hebben om daar te komen. Marit Sendrix, chef de mission, die zo dadelijk ook officieel dat team onder zijn hoede krijgt. De sporters dus toesprak. En hij had ook nog een advies voor die Olympiërs. Je bent hier gekomen. Je hebt dit niveau bereikt door dat wat je gedaan hebt. Ga nu dus niet in één keer nog van allerlei dingen veranderen. No last-minute changes. Maar blijf gewoon dat doen waar je goed in bent. Daarom zitten jullie hier. Marit Sendrix, dus die. Ook zei, ja, we, er zijn veel culturele verschillen met Rusland. Uh, hij klaagt wel eens dat het zoveel over de politiek gaat... en zo weinig over de sport als er over Sochi wordt gesproken. Maar nu deed hij het toch zelf weer. Hij zei, ja, grote culturele verschillen. Maar de faciliteiten die zijn er geweldig voor de sporters. En hij zei, het wordt heel erg mooi. Die Russen die zijn zo trots. We gaan nog uh, wat zien. Hij waarschuwde de spelers dus voor de hectiek. Hoe, hoe groot het is, hoeveel aandacht ze zullen krijgen. Hij bedankte de families. En dan gaan we nu luisteren, de vlag is op het podium gekomen. Het Paralympisch team Nederland. Met eerst de Paralympiërs en de driekleur. Je hoort Umberto Tan, dat is de dagvoorzitter... die hier alles aan elkaar praat. Dus nu is eerst het moment voor de Paralympiërs... En dan zullen ze daar. aan de andere kant neem ze mee en wensen ze ook. De Olympiërs, 41, 41 dus. Ze zijn er niet allemaal. Sommigen zijn nog bezig met wedstrijden hier en daar over de wereld om zich nog te kwalificeren. Het kunnen er namelijk nog meer worden. De Bobsleers zijn er niet. Die moeten trainen. Een aantal schaaters ook niet. Uh, ja, als ze ergens moeten optreden nu om alsnog een kwalificatie te bemachtigen. Dan zijn ze natuurlijk verexcuseerd. Voor sommige spelers, voor sommige sporters is dit ook wel een beetje een moedje. Sommigen hebben het al. Vele keren meegemaakt. Voor anderen is het er nu al een droom die uitkomt. debutanten die er zijn. Die voor het eerst die Olympische kleding hebben aangetrokken. Twee uur geleden hier in de kleedkamer van Papendal. Ze kregen het pakket. En voor het eerst uh, ja, mogen ze dat ervaren hoe dat is. Je hoort een muziek muzieklaar. Kijk nog even, ik moet nu op een stoel gaan staan. Omdat iedereen nu in de zaal is gaan staan. Voor <laughs> wat het officiële moment is. Ja, daar komt hij weer. De drie kleur. Ook naar voren. Het Olympisch Team Nederland. En dat zijn ze dan. En dat duurt wel even, want het zijn er heel wat oranje capuchontruien, zwarte trainingsbroeken. En daar staan ze dan, het team voor Sochi, het grootste ooit. Lang niet meer alleen lange baanschaatsers, ook shorttrekkers, snowboarders, meer dan ooit, die allemaal nu op het podium gaan staan. Debutanten en routiniers door elkaar, fotografen komen naar voren. De sporten zijn ze nog het gaan doen in Sochi. Onder leiding van chef de mission Maurits Hendricks. En ook daar is het officiële moment. En ook nu is de officiële teamoverdracht plaatsgevonden. Maurits Hendricks. En dat de was het, hè? Nederland. De officiële overdracht van de Olympische wintersporters... aan chef de mission Maurits Hendricks in sportcentrum Papendal in Arnhem. Dankjewel, Matthijs van de Wiel vanuit Arnhem. Het is bijna kwart voor vijf. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik weet niet of u er al in heeft staan, een 3D-printer... maar in 2014 gaat hij doorbreken bij het grote publiek. Dat verwacht althans marktonderzoeker IDC. Voor consumenten worden de printers steeds betaalbaarder. Een schatting hebben nu enkele duizenden Nederlanders zo'n printer in huis. Een van hen is Emiel Rombach. Hij kocht er anderhalve maand geleden eentje. Dit is die uh, en dan uren achter elkaar... Je kunt eigenlijk alles maken wat je maar wil. Als je het in 3D kan tekenen in je computer en uh, je hebt de software ervoor, dan kan je gewoon maken en printen wat je wil. Is dat makkelijk, dat uh, tekenen? Uh, nee, dat is niet voor iedereen weggelegd. Daar moet je wel een paar jaar voor oefenen, voor je dat goed kan. Ah, ik, uh, ik had net al even een klein dingetje gemaakt. Ik had het logo al van Radio 1 even in 3D gemaakt. Prachtig. Die heb ik ingeladen in het, uh, in het programma. En als ik nou met Papierprinter printen doe ik altijd, ctrl-p. Is dat hier ook zo? Bijna wel. Dan moet ik hier op de confirm knop drukken. Daaronder zit een uh, nou, rechthoekige bak met een display en een, een knop erop... en daarboven nog een grote oranje kap. Volgens mij is die iets van 25 bij 25 bij 60 of zo. En wat kost het? Deze is 3000 euro ongeveer. Behoorlijk uh, wat geld? Ja, dat is voor een 3D-printer zeker een hoop geld. Waarom dacht jij, ik moet een 3D-printer hebben? Ik vond het leuk om, om zelf een bedrijfje hiermee te beginnen. Ik, uh, ik uh, wil een 3 d service beginnen met een 3D-scanner en een 3D-printer... dat mensen dingen kunnen opsturen en dat ik het dan uh, voor ze kopieer. Kom je erbij, uh, Bram? <laughs> Bram? Bram de Zwart van 3D Hubs. Is dit uh, eentje die veel mensen thuis hebben staan of is dit een uitzondering? Nou, de, dit model is pas kort op de markt. Um, dus ik geloof dat we nu iets van 50 van deze printers in ons netwerk hebben. En in jouw netwerk dan bedoel je, je hebt, uh, bent een bedrijf begonnen... en daar kunnen mensen zich aanmelden met een 3D-printer. En dan? Ja, dus mensen als Emiel die kunnen een 3D-printer aanmelden... en dan uh, kunnen mensen in de buurt uh, daar een order naartoe sturen. En ja, we hebben geleerd dat uh, maar 5% van de tijd uh, 3D-printers gebruikt worden... en 95% van de tijd niet. Dus wij dachten, er ligt een mooie kans. En uh, nou, volgens mij heeft Emiel ook wel, al redelijk wat ordertjes uh, geprint... Of... Ja, hoeveel orders heb je al geprint? Uh, ik zit nu rond de tien, geloof ik. Ja. En wat voor dingen moet je dan zowel printen? Uh, ja, het verschilt meestal prototypes eigenlijk voor mensen. Ja, ik, ik heb al een paar dingen gehad al waarvan ik eigenlijk niet helemaal wist wat het was. Maar de meeste dingen waren ja, dingen die nog verder ontwikkeld moesten gaan worden. Geen, uh, geen eindproducten. Wat zijn het nou voor mensen die een 3D-printer in huis nemen? Is het iets voor de gemiddelde consument? Nee, nog niet. Um, maar ze worden natuurlijk wel snel beter en gemakkelijker in het gebruik. Um, ik verwacht dat niet iedereen de komende jaren al een 3D-printer in huis heeft, maar dat er wel veel meer 3D geprint gaat worden. Dus veel producten die je nu dagelijks gebruikt, die kunnen we straks 3D-printen. Ik zie dat het er nog één minuut op staat en dan is het Radio 1-logo klaar. Emiel, wat is nou, nou jouw meeste tegengevallen aan de 3D-printer? De viezigheid die het oplevert, je, uh, je moet een nabewerking doen. Dat zie je daar, dat is het, uh, het nabewerkstation. Oh, dan zit hier een hele tafel, een werktafel met uh, een spatel erbij. Ja, en, en een bak met uh, pure alcohol. Uh, als die klaar is, moet het eerst moet het in die bak met alcohol en dan moet het daarin uh, uh, schoon, uh, wat, uh, schoon worden. En als het aan je handen komt, dan heb je gewoon nog twee, drie uur lang plakkende handen. 3D-printer gaat een je gaat hem hoog. De stijgt. Hij is heel erg klein. Begrijp ik begrijp ook waarom hij niet zo kort erover gedaan heeft. Af en toe een beetje moeilijk inschatten in je software, hoe groot het echt gaat zijn. Ik zie nog helemaal niks, maar ligt dat aan ja. mij? Nee, er zit wel wat aan mij. Hij is echt heel klein. Wat gaat het open? Ja, nou, hij is echt heel, heel erg dun geworden. 1 centimeter groot ongeveer. Dat, nou, ik zal eens even kijken wat, uh, wat het geworden is. Naar de nabewerkingstafel. Naar de nabewerkingstafel. Gooi hem hierin. Ja, dan moet hij dan uh, eigenlijk zo'n uh, 10 minuten in. Nou, nu zitten er dus alweer van het spul op mijn vingers. <laughs> dan heb ik weer plakvingers. En je hebt toch nog wel redelijk wat nabewerking. Uh, zeker als er zo'n draagstructuur aan zit. Dat zijn allemaal hele kleine puntjes. Die komen dan aan je eindmodel te zitten. En dan moet je weer afschuren en zo. Zijn dus ben je gewoon even mee bezig ja, wat een werk. Niet alle 3D-printers kosten trouwens duizenden euro's. Hoor. De gemiddelde prijs van een printer is iets meer dan 800 euro. Nog steeds niet goedkoop, maar wel goedkoper dan bijvoorbeeld deze. U hoort een verslag van uh, Nick Wouters. Het is tien minuten voor vijf. Ik neem u nog eventjes mee naar de jaarwisseling, want uh, de schade is opgemaakt voorlopig Tijdens de jaarwisseling die is ongeveer 9 miljoen euro. Blijkt uit de eerste schattingen die het Verbond van Verzekeraars heeft gemaakt. Richard Wording, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor schade gaat het vooral? Nou ja, deze cijfers hebben vooral betrekking op particuliere schade. Dus dat wil zeggen huizen, inboedel, auto's en dat soort zaken. Dus nog niet is meegenomen de, de medische kosten, de letsels... Ook niet uh, schade aan bedrijven, aan scholen... en natuurlijk ook niet uh, de overheidseigendommen. Mm. En dit gaat dan uh, om de particuliere schade. Geeft u aan, uh, hoe is wat stuk gegaan? Nou ja, er zijn nogal wat auto's natuurlijk uh, beschadigd geraakt. Daar heeft u ook de beelden van uh, kunnen zien. Mm -hmm. Die zijn in brand uh, gegaan bijvoorbeeld? We, uh, zocht, sorry? Die zijn bijvoorbeeld in brand gestoken? Ja, daar zijn er nogal wat uh, in brand gestoken. Daar zien we toch wel een, uh, een trend de verkeerde kant op gaan. En wij denken dat dat vooral ook te maken heeft toch wel met het uh, gebruik van... Uh, ja, meer zwaar en illegaal vuurwerk. En dat is toch wel een, een belangrijke trend uh, die niet goed is. Nee, Het OM wil daar graag wat aan gaan doen. Hè? We zouden graag een Europese richtlijn daarvoor uh, hebben. Verbod op zwaar vuurwerk. Daar kunt u zich wel in vinden, dus begrijp ik. Ja, het lijkt mij belangrijk uh, op de eerste plaats... natuurlijk voor de veiligheid uh, van de mensen zelf, uh, van de omstanders... maar natuurlijk ook voor de schade die dat teweeg brengt. Mm. Uh, het lijkt mij wel verstandig dat we dat gaan aanpakken. Valt dit bedrag u mee of tegen trouwens? Want het daalt, hè? Ja, het is een beetje moeilijk te duiden. Het, het daalt wel, uh, dus je ziet dat de inspanningen op lokaal niveau uh, zeker vruchten afwerpen. Uh, het weer heeft natuurlijk een belangrijke, uh, een belangrijke rol gespeeld. Als je realistisch bent, dan zeg je van ja, het is niet veel anders dan het jaar daarvoor. Mm. Als je optimistisch bent, dan kun je een lichte daling hier uithalen. Ja, en ben ik optimistisch? Uh, ik ben vooral realistisch nu. Ja, u moet wel uitkeren, hè? Ja, zeker. <laughs> dat is nooit prettig, kan ik mij zo voorstellen. Nee, maar daarvoor hebben de mensen natuurlijk een verzekering. Dus in dit geval, uh, ja, als die schade dan uh, heeft plaatsgevonden... Dan, uh, dan is die verzekering er ook voor om dat op te lossen. Wat kunt u doen voor mensen, bijvoorbeeld wiens auto is uh, afgefikt? Nou ja, dat hangt er vanaf wat voor soort verzekering je hebt. Uh, als je een, een zogenaamde mini- of beperkt casco-verzekering hebt of een onrisk, risk dan uh, ben je verzekerd voor dit soort schade en uh, dan zal dat uh, gerepareerd uh, gaan worden. Uh, heb je alleen een WA-verzekering, WA dan ben je dus alleen verzekerd voor schade aan derden. Mm -hmm. Ja, dan valt die brandschade daar niet onder. Maar dan zou je misschien de schade bij de daders kunnen verhalen. Dat zou kunnen. Uh, dat doet dan niet de verzekeringsmaatschappij. Dat moet je dan zelf doen. Wij zullen dat wel doen in het geval uh, bekend is... Uh, bij Olris-verzekeringen, casco verzekeringen uh, welke daders dat zijn geweest. Uh, maar in de praktijk, moet ik heel eerlijk zijn, valt dat toch niet mee. Vaak is de dader gewoon niet bekend. En is het heel moeilijk om die schade nog terug te halen. Richard Wording, directeur van Verbond van Verzekeraars. Dank u wel hoor. Graag gedaan. Verslaggevers, correspondenten reportages en interviews. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1 Journaal. She just left me out, and no one here that I... We go wrong. Wrong is meteen de titel van het nummer van Nova Star. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Het is uh, vijf minuten voor vijf. We gaan naar Martijn Nijhuis iets bij me. Wat heb je gevonden, Martijn? Uh, nou, op Twitter is nog een beetje rustig. Dat is het is een trending topic: uh, I love you, Justin Bieber. Oh. Meestal is ook de feestdagen en zo. Maar <laughs> bijna alle internationale media die hebben het over de mensen die zijn gered van een schip bij Antarctica. Tientallen mensen die sinds Kerst vast zaten zijn dus met een helikopter van boord gehaald. U heeft dat ook op Radio 1 kunnen horen vandaag. Een filmpje daarvan staat op de site van The Guardian. Nou, The Guardian, de krant viel met zijn neus in de boter. Want aan boord waren ook twee journalisten van de krant. Nou, die hebben de hele tijd getwitterd en filmpjes gemaakt. Nou, ze vielen met de neus in de boter, maar zijn blijkbaar toch erg opgelucht dat ze eindelijk weg mogen. Want een van hen twittert. Echt innige dank aan de mensen die ons hebben gered. Zometeen na vijf en meer over die reddingsactie natuurlijk... in het Radio 1 journaal. Het gezaghebbende medische tijdschrift The New england heeft onder meer via Twitter een opmerkelijke rapport gepubliceerd. Het gaat over het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het autorijden. Iedereen wist natuurlijk al dat dat meer ongelukken veroorzaakt. Er nou, nou is er zeer uitgebreid onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt onder meer dat je een vier keer grotere kans hebt... op een ongeluk als je sms't onder het autorijden. Hm. Nou, gewoon bellen, wat zou je zeggen... Ja, nou, je weet het al, hè? Ja, dat kan volgens mij heel gevaarlijk zijn. Ja, dan zou je denken, is niet zo. Levert geen verhoogd risico op. Tenminste, als je alleen belt. Het is wel gevaarlijk als je je telefoon probeert te pakken. Ja, want dat ga ik vaak mis als mensen die telefoon uit de houder pakken... of uit de tas. En het nummer intoetsen geldt vooral voor onervaren chauffeurs. Die hebben een zeven keer, kijk eens aan, grotere kans op een ongeluk... als ze al rijdend hun telefoon zoeken. Maar ook ervaren chauffeurs moeten het niet doen, natuurlijk. <lacht> Bij de op 3 hebben ze het over de trend van 2014. Daar is het niet de printer, maar de stilte wordt het helemaal dit jaar zeggen, watchers. even helemaal weg uit je drukke leven om tot rust te komen. Stiltebezinning noemen ze dat. Hm. Ja, dat klinkt eigenlijk wel goed. Een verslaggever van de hippe nieuwsrubriek ging naar een leefgemeenschap... waar ze al merken dat het drukker wordt. Zou de deur zich dicht. En dan moet het helemaal stil zijn, zuster Maria. Ja, dan moet het helemaal stil zijn. Misschien dat je een vogeltje hoort fluiten... maar in ieder geval geen geluiden van radio, televisie... Uh rockmuziek, noem maar op allemaal, dat is er hier niet. Hier is echt stilte. Nu, nu praten we wel eventjes. Ja, dat maar. mag voor één keer nu, hè? Ja. Geen Radio 1 dus. Hevige discussie ja. op de site van Ombroep Brabant over die oudejaarsrellen in Veen natuurlijk. Iemand schrijft dat het in Veen helemaal geen decennia lange traditie is... om met de oud en nieuw allemaal spullen in brand te steken. Bijna iedereen in Veen zou balen van deze zogenaamde traditie. Maar niemand durft zich te uiten uit angst... dat je een week later een brandende auto in je tuin hebt, staat op de site. Anderen vinden weer dat de politie veel te hard heeft opgetreden... omdat die willekeurig mensen zou hebben gearresteerd. BNR Nieuwsradio die heeft het uh, onder meer over Jan van Zanen... vanmiddag geïnstalleerd... Dus als burgemeester van Utrecht, die zender liet Jan Mans aan het woord... die zelf in acht gemeentes burgemeester was. Zijn advies aan de nieuwe burgemeester van Utrecht... beloof nou niet te veel aan al die mensen die ineens op je afkomen. Dat is de fout waar je in trapt als je begint uh, als burgemeester de eerste keer. Ja. Dat doe je dus één keer niet meer... Want je kunt gewoon niet alles waarmaken wat mensen van je vragen. Dat is niet helemaal duidelijk wat Manson allemaal heeft beloofd... want uh, wat hij uiteindelijk niet heeft kunnen waarmaken. Ja, het was even schrikken voor wie geen radio heeft geluisterd... die lag uit te buiken naar de jaarwisseling. Er is van alles veranderd op Radio 1. De presentatrice van de ochtend zit bijvoorbeeld nu nee. in de middag. ja. En dat was ook voor haar even wennen. Althans, zo hoopt een advocaat. Meneer Thomas, goedemorgen. Goedemiddag, moet ik zeggen. <lacht> er is veel over getwitterd. Mensen moesten er erg om lachen. Verder ja. geen negatieve reacties, maar ja klagen, dat, uh, dat moet nog even op gang komen, denk ik. Dankjewel, Martijn. Fijn dat je er was. Nieuws. Heeft een nieuw geluid. Goedenavond, hartelijk welkom. Een nieuw jaar, een nieuw geluid, hier op Radio 1. Op dit tijdstip, dit is de dag. Elke dag van 6 tot 7 s'avonds. Dit is de dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.